tuimelt ook de forse asteroïde Juno rond. Hier heeft Imper 3 in het diepste geheim een enorme telekinetische versterker gebouwd, daarbij gebruikmakend van een ontwerp dat hij Yukio heeft afgeperst. Deze nieuwe telekinetische versterker reageert alleen nog op bewuste gedachten. Alle onbewuste invallen worden uitgefilterd. Imper 3 wil de versterker gebruiken als wapen om de macht over het hele zonnestelsel te grijpen.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 Imper 3, groot imperator. Ze zullen het weten die om ons gelachen hebben, kode wel. De, de gevangenen hebben geen idee hoe ver Imper 3 met zijn plannen wil gaan. Yukio is perplex als hij hoort dat zijn versterker als wapen gebruikt kan worden. Aileen heeft het druk met het verzorgen van de teruggevonden baby. Alleen David heeft door wat er werkelijk aan de hand is. Imper 3 vroeg Yukio voor een jaar... Een jaar voor hem te werken. Ach, je, je, maar dat geloof je toch niet? Die laat ons pas gaan als die hele zonnestelsel ze Is heeft. Doe niet zo gek, dat is onvoorstelbaar. Nee. Het is ook David die ten een manier vindt... om uit de heksenkloof te ontsnappen. Ze moeten ongezien aan boord van een ruimteschip sluipen, vindt hij. Als we ons nou verstoppen tussen de koffers en de etenskisten in het vrachtruim, dan, dan, dan, dan vliegen we mee naar die stad. En dan wachten we tot de soldaten eruit zijn en we slijpen zelf naar buiten. En we rollen naar een interplanetaire telefoon ja. en dan vertelt mijn vader alles aan en dan komt de politie ons redden. Ja, echt simpel, nee, erg simpel, geredeneerd. Nee, Het schip komt alleen niet aan in een stad, maar op de Asteroïde Juno. Het is een troepenschip met 300 man stoortoep aan boord. De soldaten die Imper 3 met zijn telekinetische versterker naar Ganymedes wil denken.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 De robots, ze hebben een mooie stuk geslagen. Rennen! David. Oh, die deur door. Die hebben we. Op. Nou, dit is het punt. maar, Het licht gaat aan en uit. Papa, papi, ik zweef! Auw, auw! Mijn knieën, ik heb mijn handen geschaafd. Wat is het stil opeens, papa? Te laat. Er knapt iets in mijn oren? Nou wordt de stilte nog beter. Te laat, te laat. Te laat. O oh god, ik bedoel. Ook dit, ook deze ramp is volledig aan mijn gebrek aan inzicht te wijten. Nee. Weer heb ik gefaald. Honderden levens. O oh god, waarom doorzag ik het niet? Waarom? Waarom was ik te arrogant om een reëel met zijn ideeënwereld bezig te houden? Papa, ook deze schuld is niet inlosbaar. De dood van honderden mensen, honderden spoken die me van u af zullen achtervolgen. En de levenden op alle werelden zullen me aangrapen. Met afschuw, met minachting, met haat. Want ik ben schuldig. Ik nee. had hem tegen kunnen houden. Maar papa! Jouw vader heeft die mensen vermoord. Nee, nee, dat is niet waar. Je bent mijn vader. Je bent mijn vader. Je hebt geen moordenaarsgedachte. Daarom daar kon je ook niet weten wat ik per drie wilde doen. Het is zijn schuld. Jij kan het toch niet helpen dat zijn soldaten op Ganymedes gaan vechten? Jij kan het niet helpen dat ze dat... Dat dus er allemaal mensen van dood Vecht maken. En... vechten konden ze maar vechten. Waren ze maar tot moorden in straat. Nee, papa, papa, ik begrijp je niet. Die soldaten, David. Oh, ik wil het niet weten, maar ik kan het beeld niet van mijn ogen wegkrijgen. Die soldaten, David. Ik zie ze voor me. Ik zie in wat voor staat die honderden opgeniemen. Het zijn aangekomen. Het blijkt dat we ons programma nu onmiddellijk moeten onderbreken voor een ingelaste uitzending van de GND. Hier gaan die Meeste Nieuwsdienst. Een kwartier geleden vielen honderden uit het niets verschenen lichamen op de speelweide tussen de Ghanymese regeringsgebouwen en het hoofdkwartier de Ghanymese politie. De personen, zover tot nu bekend alleen mannen, raakten het gras en de struiken met aanzienlijke kracht en bleven vervolgens ter plekke liggen. Tezelfde tijd vielen honderden op scherp gestelde wapens tussen hen in. Een blik op de vervrongen en opengereten slachtoffers was voldoende om te constateren dat de levensgeesten overal geweken waren. Uiteraard veroorzaakte deze regen van lijken paniek onder het op de speelweide aanwezige publiek. De doden wierpen bij het neerkomen een aantal kinderwagens om. Ook werden verschillende mensen geraakt. De ponies van een groep ruiters alle kinderen die juist de speelweide overstak sloegen op hol. Zover nu bekend zijn onder de Ghanimese bevolking echter geen slachtoffers gevallen. Wel zijn er veel min of meer licht gewonden. Op dit moment geven de af- en aanrijdende ambulances voorrang aan personen voor wie een spoedbehandeling wegens shock noodzakelijk is. Raadselachtig blijft vooralsnog de plaats van herkomst van de omgekomenen. Onze verslaggever ter plaatse heeft enige moeite met het verkrijgen van officieel commentaar. De politie is druk bezig met het afzetten van de speelweide en het begeleiden van de ambulances. De eerste die bereid blijkt een paar woorden voor onze camera's te spreken, is professor Voetman. Ik geef u over aan mijn collega. Professor, wat was uw eerste reactie? U zag het allemaal gebeuren, nietwaar? Uh, ja, ja... Uh, u vindt het moeilijk erover te praten. Uh, nou, ik had juist een, een onderhoud met de president en mevrouw Muller achter de rug. Ja. Uh, ik keek naar het park. Het groen van het licht van onze kunstzonne. De... De mensen op het gras, de spelende kinderen en, en toen... Ja, het is moeilijk om de woorden te brengen. Het is alsof het zich nog niet heeft geregistreerd. Uh, toen gebeurde het. dat was afschuwelijk. Het gegil van weggroonende mensen. Ja, vertelt u zo, ja. professor. Er was niets dat u waarschuwde. Geen een geluid in de Nee, vroegmobil. nee. In, in een tijdsfractie. We moeten het echt in, in de buurt van honderden van seconden zoeken. Gebeurde het. En wat deed u toen? Ik, ik stond verstijfd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb zeker 20, 30 seconden zo gestaan. Voordat tot de doordrong dat er hulp geboden moest worden. En u holde naar de speeldijden? Ja, maar... Ja, hulp was zinloos. Eén uh, blik op die... Ja, Eén blik was voldoende om dat in te zien. Het neerkomen van de lijken ging gepaard met een regen van wapens, is het niet? Ja, maar u moet zich wel realiseren, dat drong niet meteen tot mij door. En ik, ik weet het zeker ook niet tot de mensen die eerst ja, uh, zo onbezorgd op die speelweide bezig waren. Maar het bracht u wel op ideeën. Ja. U hebt toen die lichamen nog eens beter bekeken, geloof ik? Uh, ja. Uh, yeah. uh, Wat was toen uw conclusie? De levensfuncties waren volledig geweken... De lichamen moesten zijn blootgesteld aan extreem lage of totaal geen druk. Er had oppervlakkige, toch zeer heftige bevriezing plaatsgevonden. Maar zo oppervlakkig echter dat, dat die, zo leek het mij dan, de centrale delen niet bereikt had. Precies die verschijnselen kortom die we ook bij een ongeluk in de ruimte konden constateren. U beweert dus, professor, dat deze mensen uit het heelal kwamen vallen. Nou, het heelal is wat erg, groot. Het lijkt me veiliger om, uh, om het te beperken tot de directe ruimte van ons zonnestelsel. Mm -hmm. Dat is altijd nog uitgestrekt genoeg, hè. Maar nu die wapens. Uh, ja, uh, nou, uh, behalve dat merk ik op dat alle slachtoffers zwarte oorplaten droegen. En ik weet niet of u zich dat nog herinnert... ...dat was nou precies de dracht van de gangsters die twee maanden geleden... ...mijn collega, Dr. Milton en mij overvielen... Dat was die gewapende overval waarbij de aanvallers ons de plannen van professor Kurizaba's... ...telekinetische versterker afhandig maakten. U vermoedt met andere woorden, dat deze mensen van een telekinetische versterker gebruik maakten... Ja. ...en dat ze bovendien niet met zulke beste plannen naar nou Kani Medes gaan. Nou, dat ligt toch voor de hand niet en... Uh... En toch? Ja, kijk, er is iets wat mij beveemd. En dat is professor? Zoals u weet werd de verdwenen baby Flores besloten op Mars teruggevonden. Het kind parkeerde niets. Van de overtocht had ik geen enkele schade ondervonden. En ditmaal is er echt bij het telekinetisch transport duidelijk iets misgegaan. Maar ja, ik beschik echt over te weinig gegevens om de reden daarvan te begrijpen. Het overdenken van jouw broertje, van mijn zoontje Floris, David... gebeurde als gevolg van een onbewuste wens... Diezelfde kracht verplaatste ook alle baby's op Ganymedes. Ja. Maar die kracht deed meer dan verplaatsen. Op een manier die ik nog niet begrijp, zorgde hij ook voor de kinderen. Ze kwamen allemaal in boksen en bedjes terecht. Flores werd zelfs beschermd op zijn tocht door de ruimte. Ja. En hoe dat werkte is mij eveneens onduidelijk. Maar wat het ook was, het stelde hem in staat een temperatuur van 0 graden Kelvin te overleven. Dat is 274 graden onder 0. Ja. Het behoedde hem tegen de gevolgen van een druk gelijk aan nul. En dan heb ik het nog niet eens over de effecten van allerlei soorten straling buiten een dampkring. Ja, maar wat heeft dat nou allemaal met die soldaten te maken? In per drie bouwde achter mijn rug een versterker waar invloeden van het onbewuste niet in konden doordringen. Alleen bewuste gedachten werden versterkt. Dat betekent dat ook alleen bewuste gedachten bevelen werden uitgevoerd. Het onbewuste, dat was uitgeschakeld? Het onbewuste was uitgeschakeld. Daardoor kon er geen storing optreden, maar, maar... Daardoor waren ze ook niet meer beschermd. Juist. Ik weet natuurlijk niet of bij een ontmenselijkte misdadiger als Impair überhaupt een beschermende kracht in het onbewuste aanwezig is. Maar zo die hier al is, zij kregen in ieder geval niet de kans... ...het gedrag van de versterker te beïnvloeden. Die mogelijkheid was juist uitgefilterd. Dus ze werden kouder dan koud, nog kouder dan Kelvin? Dat is niet mogelijk. Nul graden Kelvin is het absolute nulpunt. En ze ploften uit elkaar omdat er helemaal niks was... ...dat de druk binnen hun lijven terugduwde. En ze werden ook nog eens overal doorgepreden door die ontzettende stralen. Ja. ja. Ha, net goed, dan konden ze lekker niemand op. Gaan die medes meer iets doen? Hoi, hoi. Lekker niks doen. Die stomme inpatrie, die krijgt ze verdiende loon. Maar David, David, begrijp je het dan niet? Ik heb die 300 mensen vermoord. Nee. David? Nee, dat is niet waar. Daar heb je ongelijk oh, mijn in. god, ik, ik ben wanhopig. Dit is, dit is niet het moment om me tegen te spreken. Ja, waarom eigenlijk niet? Van jou duld ik geen tegenspraak meer, Foepen? Zeker, nu niet. Of u die dult of niet, u krijgt die. De haanigheid ten top! De schuld van mijn collega Kurizawa is met deze ramp allerminst bewezen. Integendeel. Uw laksheid heeft dat walgelijk lijkenveld op de speelrijden veroorzaakt. Je gaat er wel! Professor Foepen, alstublieft, druk nou niet door. Ik heb de code ontcijferd die Kurizawa in zijn toespraak gebruikte. Ik word gedwongen. Ik word gechanteerd door Impair 3, Het onderpand is Floris. Duidelijker kon hij moeilijk zijn. Ik waarschuwde u. Ik toonde u de bewijzen. U weigerde erop in te gaan. U liet na de interplanetaire regering in te lichten. Door uw nalatigheid kon het kwaad niet aan de bron worden gestopt. Terwijl u zelf blind staarde op uw stupide wraak, belastte u uw geweten met de dood van de honderden daarbuiten op de speelweide. Kijk dan toch! Kijk, ze liggen daar! Het zijn uw slachtoffers. Als? Ja, nu, het wordt niet onmiddellijk verlaat, professor Fortman. Ik de bodem Niet te verwijderen. Ja, alsjeblieft, alsjeblieft. Laat aan mij over. Ja! Dan is helemaal instort. Dokter Belger. Uh, ja, excellentie. Deze actie van Votman staat niet op zichzelf. Hij wordt gekonkeld en gekuipt. Hij maakt deel uit van een grote complot. Mannen. En dan van eenzelfde die zweren altijd samen. Maar ik zal het hard bewaken. Kurisawa moet veroordeeld worden. Ik wil de politie rapporten over de ramp op de speelweide, dokter Milchil. Als onderdeel van ons bewijsmateriaal tegen Kurisawa. En spoor de vrouwen op waarvan de kinderwagens geraakt werden. Zij zijn onze bondgenoten. Op mij kunt u rekenen. Voet, stand tegen me samen. Zo is het toch, dokter liep een duivelsplan om mij tot een wanhoopstraat te drijven. Hij zal alles doen om Corisaba van mij af te nemen. Excellentie, gaat u toch zitten. Laat in ieder geval uw armen zakken. Hmm? Ontspan. Ontspan. Ja. Ja. Ziet u? Mijn dochtertje. Slaapt onrustig op de vrouw diep. Vanaf dat misdadig experiment van Koryzawa huilt ze telkens. Als ik s'nachts over haar buig, schrikt ze kreetend wakker. Het komt allemaal door Koryzawa. Leun achterover in uw stoel. Heel koud. Een vergadering! De rechter wil me spreken over de zaak Koryzawa. Uh, zal ik hem aannemen? Dan blijft u zitten, hm? heeft zojuist een SOS uitgezonden. Vanaf Juno. De misdadigers zitten daar. Ruimteschepen van de interplanetaire politie zijn aan asteroïden onderweg. Alleen routine, alleen routine, hè? Zolang je maar zorgt dat je goed uitgeslapen bent. Hoe deed hij het dan? Nou, hij duwde eerst die ene kerel naar binnen die ons zou overvallen... ...en bond die vast. En toen klommen we in de ja, stuurhout ja. en hij begon meteen uit te slapen. Ja, allemaal routine, dat is er één gestampt op de politieacademie. Oh. Altijd contact opnemen met het hoofdkwartier. Maar opnemen. wat u daarna deed, inspecteur... We kwamen wel twintig kerels naar het schip toe, hè? Ja. Natuurlijk de hoge officieren van Imperdrie en technici die de versterker bedienden. Ja, ja. Simpel op te lossen. Ik sloot de deuren. Dit schip is bewapend, dus richtte ik het woord op de verdachte. En dus zumeerde ze zich over te geven. Allemaal routine. Die ze de wapens neerleggen en zich uitkleden op donderwoeg na, want er waren dames bij te slotten. Vervolgens gelast ik ze om één voor één binnen te klimmen. Ja, en dan vond hij ze vast. Hij dacht ze niet eens uit. Dus Imperdrie is gevangen. Helaas. De hoofdverdachte bevindt zich niet tussen de raar Waar zit hij met dan? Als hij bij de versterker zit, is hij onaantastbaar. Nee, meneer. Nee, meneer, die versterker deugt niet. Ik u zojuist het nieuws van Gadimedes door. De overval werd een fiasco. Geen van de misdadigers heeft het overleefd. Dat wist ik. Ha. Maar al kun je de versterker niet gebruiken om mensen over te denken... ...voor voorwerpen, stenen en puinbrokken geldt die beperking niet. Hij kogelt de politie-schepen uit de ruimte als hij dat wil... En projectielen die op afgeschoten worden, denkt hij dat het hun baan. Als hij van buiten niet te benaderen is, dan is het toch aan ons te regelen dat dat weer van binnenuit? uit. Nee, ik ga ook mee. Schakelen, schakelen? Ja, ik, ik moet kijken. bekijken. Dat haalt dan die hefboom over. Stop, dat wachten we dan nou, nog al Eenvoudig, is dat niet? Als ik de energie hier uitschakel, valt alles uit. Ook de verlichting, de verwarming, de zwaartekrachtinstallatie. Ik zou de voeding van het versterker moeten pakken. Waarom drink je de drank niet? He? He? Wat? Je loopt eerder te met de fles rond. en neem je dan niet een paar druppels? Dan kun je te met 10 tien minuten in de toekomst kijken. Ja, ja, de vloeistof van Jeremy Bolle. Ja. Kijk uit! In patrie, liggen! Daar! Je ja, nee, hebt mij nog niet. De drie ben van mijn tot Handen omhoog. Je staat onder arrest. Oh. Niet vrienden! Fout heggen de die gang in. daar is ja, dat, Ik weet waar hij heen gaat. Hij gaat eruit zoveel van de praatjes naar de dolfijnen. Je, je, je, de deur dat zwemmelt. Ik was nu hij is echt een in de hand als ik hem opentrappel. Nergens te Ga binnen! die toch Ja, die smalle die niet zo moeilijk zijn, Nee, maar... nee, dat wil ik niet. Ze willen nooit! die mensen zijn altijd slecht gebleven. Ziet op, u zit achter een misdadiger aan. Hij moet hier langs het bassin zijn gevlucht. Laat niet! Zeg ons waar je heen ging! What? is met een heel stem wat verdun. met het boordgeschut tot stoppen kunnen dwingen. Inspecteur, ik kan niet met wapens omgaan. Had dan de dectorwand van het geschut opgezet? Dan had ik nog niet kunnen schieten. Extra uitzending van de GND, de Ghanimese nieuwsdienst. Imper 3, de inmiddels afgezette president van de nieuwe Martiaanse Unie... vorst van Neo-Roma, het misdadig brein achter de bende van het Zwarte Plateau is tijdens een actie van de politie gedood. De organisator van de mislukte overval op Ganymedes ontsnapte, zoals wij reeds eerder melden, enkele uren geleden uit de politieomsingeling rond de asteroïde Juno. Hoe grillig de ontwijkingsbanen ook waren die hij voor zijn scheepje uitzette, hij slaagde er niet in zijn achtervolgers te misleiden. Opgedreven tot boven Jupiter weigerde hij nog steeds zich over te geven. Integendeel. Hij trachtte de politieschepen mee te slepen in een zeer riskante duikvlucht door de vernietigende Jupiter-atmosfeer. De commandant van het achtervolgende eskader besloot daarop het vuur te openen en het scheepje van Imper 3 stortte neer. De politieke gevolgen van de tragedie op de speelweide en de dood van de aanstichter ervan zijn intussen nog onduidelijk. De kleine Martiaanse vorsten, die anderhalve maand geleden tot de vorming van de nieuwe Martiaanse Unie besloten, bij welke gelegenheid zij 1-3 als held en redder binnenhaalden, zijn voor spoedoverleg bijeengekomen. Waarnemers die de stemming peilden kregen de indruk dat het Unieverband ondanks deze zware tegenslag toch gehandhaafd zal blijven. Inmiddels zijn afdelingen van de interplanetaire politie het vroegere domein van 1-3 binnengedrongen. Duizenden arrestaties zijn al verricht. Verzet van betekenis wordt na de ontmaskering... en het daaropvolgend omkomen van de leider niet geboden. Dat het zo met hem zou aflopen. Het had nooit zo ver moeten komen... Het is onbegrijpelijk dat hij jaren zijn gang heeft kunnen gaan. Ach, ach, Toch, hè? Als je naar ja. zo naar het journaal zit te kijken, dan is het niet of je er niks mee te maken hebt. Ja, ja, dat begrijp ik. Maar zonder jou, David, als jij niet met je ontvluchtingsplan was gekomen, hadden ze in per 3 nog niet gestopt. Ja. Dat had ik me niet eens gerealiseerd. Ik bedoel, uh, ja, ja, dat is zo. Ja. Henke, kan die snappen wel? Zeker. Oh, oh, oh, oh, oh mijn kleine lieve vloers. Ja, mijn geel koffieboontje. Oh, oh. We gaan echt gauw naar onze eigen koepel oh. terug, hoor. <laughs> Floris, dat moest zijn later. Hij heeft het allemaal ja, meegemaakt, en Tom was niet te klein om te weten wat er gebeurde... dus zodat hij er niks oh. van kan navertellen. Oh. Ja. Ja. Ach, inspecteur. En wanneer worden we naar Ganymedes teruggebracht? Het vervoer is geregeld, mevrouw. Zelf kreeg ik inmiddels nieuwe orders van Ganymedes. Zo. Wat kijkt u naar nou mij? Meneer Kurisawa, het is mijn plicht u mede te delen dat de Ghanimese justitie uw inhechtenisneming heeft bevolen. Beschouwde zich vanaf dit moment onder arrest. Nee. Wat is dat nou weer voor waanzin? Het moet een misverstand zijn. Dat is die president oh. natuurlijk weer. Gaan ja. we nou toch niet naar een mensen, huis? Mensen, mensen, kalm dan alsjeblieft. Ik meet wel geen orde aan of dit nou terecht is of niet terecht is. Huh? Dat zoekt de rechtbank op Ghanimedes wel uit. Ik zeg alleen, maak het me nou niet extra moeilijk en werk een keertje mee. Dan kan ik op weg naar Ghanimedes. Tenminste, een paar uurtjes slaap. Ja. Gearresteerd! gearresteerd is nog niet veroordeeld. Een arrestatie. Daar lacht hij ons. Is dat zo? Hij is zo hey, gewend overal onderuit te draaien. Niets neemt hij ooit serieus. Kurisawa, Ik ken hem door en door. Kurisawa, Zoals hij naar voren springt uit de rapporten. Ja. Waarom slaapt ze niet? Nee. Ik weet waarom ze niet slaapt. Kurisawa, Altijd weer Kurisawa. ...die niets serieus neemt, die achterloos speelt met het leven van tienduizenden baby's. Het is zijn schuld dat ze dagen ligt te gillen... ...dat ze begint te rillen en te beven als ik naar haar wiegje loop. Ik weet niet wat ik met haar doen moet, weet u het? Dan zal ik de rapporten maar eens leggen. Die Koosie van voetbal en die verblinde vrouw Arleen... ...ze zullen allemaal proberen hem uit handen van de rechtbank te krijgen. Ze gunnen mij mijn gerechtigheid niet... Maar ik laat me hem niet ontnemen. Kourisala zal veroordeeld. Kourisala moet kapot. Er mag niets van overblijven. Totale verbouwing, eis ik. Zijn goorheid, zijn verzieking moeten uit zijn hersens weggesneden worden. Dokter Vroenliep, ik ben moe. Is het zo koud over de koor? Dan gaat u dan rusten. Hm? Ja. Ik, het ik weet soms niet wat over me komt. Soms ben ik bang voor mezelf. U ziet het, kijkers. U ziet het allemaal. Dit is de meest grandioze ontvangst sinds jaren. Van heel Ganymedes zijn duizenden en nog eens duizenden toegestroomd om Professor Kurisawa, zijn zoon David, Eileen Kliever, met haar wonderbaarlijk teruggevonden Flores en toch ook inspecteur Maldoror enthousiast te begroeten. Daarbij blijft het natuurlijk hoogst merkwaardig dat deze zegentocht, want een zegentocht moet je deze ontvangst wel noemen, ik heb er tenminste geen andere woorden voor, dat deze zegentocht naar het huis van bewaring is getrokken. De beslissing om Kurisawa te arresteren heeft allerwegen commentaar uitgelokt. Zolang de schuld van Kurizawa niet bewezen is, had men elegantere oplossingen kunnen vinden, zo menen velen. En het is duidelijk dat de juichende menigte hier voor het Huis van Bewaring het daar volledig mee eens is. Ik zie dat Kurizawa en zijn aanhang nu het Huis van Bewaring zijn binnengegaan. Ik geef u over aan mijn collega. Ja, zijn jullie klaar? Schakel maar over. Ik geef u over aan mijn collega in het Huis van Bewaring. Het was mij niet vergund nog enige woorden met professor Korizawa te wisselen. Maar inspecteur hier naast mij was tot een kort commentaar bereid. Ja. Inspecteur Malderor, u hebt professor Korizawa gearresteerd. Is dat waar, ja. Uh, oh. Na de moeilijkheden die u toch eerder met professor Korizawa hebt gehad... was dat een waar genoegen waarschijnlijk. Een waar genoegen, nee. Nee, dat is dan niet een term die ik hier passend zou vinden. Het zou mij een genoegen zijn geweest, meneer, als ik de hand op de hoofddader had kunnen leggen. Ja. Ja, en dan moet men dit nog van de dag, meneer. De wijze waarop arrestant Kurizawa mij assisteerde verdient alle lof. Alle lof, meneer? De arrestatie van de professor deed u dus geen genoegen. Ah, ah, zoverre, ja. in zoverre dat hij zich aan zijn woord hield. Ditmaal werkt hij voorbeeldig mee. Ik wil namelijk de hele tocht van Juno naar Ganymedes rustig slapen. Uh, ja. Dank u, inspecteur. Dan heb ik nu nog een vraag aan jou, David. Ja? In zekere zin ben jij de voornaamste held van vandaag. Jij zag een mogelijkheid tot ontvluchten. Hoe denk jij nou over je vaders arrestatie? Vind jij dat jouw vader schuld heeft? Nou, hij denkt zelf van wel. Oh ja, doet hij dat? Ja. Maar jij vindt dat onzin. Maar ik heb gezegd dat hij stom is. Oh, oh, nou kijkers. Dat zullen maar weinig mensen ooit tegen een professor Corizawa gezegd hebben. En waarom, David? Nou, gewoon. Hij, hij dacht dat de baby's toch weg met, met zijn telekinetische versterker... Nou, maar tegelijkertijd verzorgde zo'n onbewuste overdenkkracht die kinderen zo goed... dat ze, dat ze overal zacht terechtkwamen. Dat heeft hij mezelf pas uitgelegd. Uh, ja, ongetwijfeld. Nou, ja. Dan, er zaten heel diep in hem dus helemaal geen slechte gedachten. Hij stuurde die baby's alleen maar even weg omdat hij... nou, omdat hij niet gestoord wilde worden. Maar hij wist niet hoe hard hij dat dacht, want hij had zijn onbewuste van tevoren nooit gemeten. Uh, nee. Nou, en al die dode soldaten van Impa 3, dat was zijn eigen schuld. Dat heb je ervan als je een wapen gaat gebruiken? Dat, dat richt zich tegen jezelf. Mevrouw Kiefer, ik ben blij dat u vandaag nog naar mij toe wilt komen... na alles wat er de afgelopen week ja, is gebeurd. Juist daarom. Yukio hield zich heel kalm bij zijn arrestatie... ...maar het was kalmte uit een soort verdoving. Die beschuldigingen van mevrouw Muller... ...komen bovenop zijn eigen toch al overdreven schuld. Dat is het probleem. De president is volstrekt niet meer voor reden vatbaar. U denkt dat ze tegen iedereen in haar wil zal doordrijven? Ik denk dat wij met het ergste rekening moeten houden. Als wij er niet in slagen een interplanetair protest te organiseren... ...is het te laat. Wat nu weer... Ik heb toch gezegd niet gestoord te willen worden. Ik ben bezig. Ik heb nieuws. Dr. Vrouwenliep. Komt u binnen? Wie ik ook verwachtte u niet. U, u had mij afgeschreven als behorende tot het andere kamp, nietwaar? Ach, mevrouw Kliever. Ja, Vrouwenliep. Ja, ik heb van u gehoord. Ik ben bang dat u allebei een verkeerd idee van mij hebt. Ik behoor tot geen enkel kamp. Ach, ik, ik geloof dat zulke indelingen niet nodig worden te zijn... Ik beschouw mijzelf als een onpartijdig onderzoekster. Ze vraagt voor een partijdig onderzoek? Zodra ik met de presidenten te maken kreeg, zag ik haar niet meer als opdrachtgeefster, maar als patiënte. Hmm. De angst die ze om haar dochtertje had gevoeld, dreef haar tot waanzinnige dingen. Maar u stopte haar niet? Nee, nee. Je kunt iemand tegenhouden. Soms. Maar het is voor ieder mens belangrijk om zelf tot het inzicht te komen dat je je op de verkeerde weg bevindt. Hmm. De president had haar crisis gisteren. Onmiddellijk na het bericht van de arrestatie is ze volkomen ingestort. En? Zij spreekt direct voor de dieptetelevisie. Weken waren zo ingrijpend dat het bijna te laat tot mij doordrong dat het kortstondig verdwijnen van mijn dochtertje, als gevolg van het ongelukkig experiment van professor Kurisawa, mij dieper had geraakt dan ik mij realiseerde. Waar ik dacht, uit naam van de gerechtigheid te handelen. Moet ik nu erkennen dat angst en wraakzucht de verborgen drijfveren waren. Dat is een fout die ik mijzelf zwaar aanreken. Professor Kourisawa is inmiddels uit het huis van bewaring ontslagen. Zijn vergissingen en misrekeningen zullen door een onafhankelijke commissie worden onderzocht. Zelf zal ik mij gedurende enkele maanden uit de regering terugtrekken. In een rustiger omgeving zal ik de gelegenheid hebben om mij los van alle druk aan mijn dochtertje te wijden. Gedurende deze tijd zal uw vicepresident mijn taken waarnemen. Zoals altijd heb ik ook nu het Volste vertrouwen in zijn Oh, Yukiyo, Yukiyo, we zijn terug, terug in onze eigen koepel. Onze eigen bekende mensen om ons heen. Jij naast me. Vloer het in mijn armen. Oh, Yukio kan het beter. Ik ben blij. Verbaasd. Hmm. En toch. Ik bedoel, het is lastig te formuleren. Ik, ik geloof niet dat het allemaal tot me doordringt. Opgelucht? Ja. Maar uh, daarmee heb ik voor mezelf nog geen vrijspraak. Yukio. De presidenten moest je laten gaan. Ze kon niet aan. Maar wat een verschil met imperialisme. ...die zat volledig opgesloten in zijn gevaarlijke waanideeën. Mevrouw Muller, die kan ik begrijpen. Wat dat David er nou niet is. Hij zei, oh dag, en en weg. Ja, en toen, is wat er is er, Jaso? Die slappe rende meteen naar mij toe. Die pakte Pony, en toen mocht ik niet echt meer mee. Natuurlijk, Manja. Die heeft hij al die tijd niet gezien. Huh? Zou dat? Ik, ik was net aan hem gewend. Je moet aan ons allemaal gaan wennen, Jaso. Laat Manja en David nog maar. Die hebben elkaar van alles te vertellen. Eerst, hè? Eerst dacht ik, ik wil je alles vertellen. Maar het gebeurt Zo heel verschrikkelijk ze het veel. Ik, ik vind dat man je alles moet weten. Maar ja, toen, toen ik mijn stopwoord afleerde, toen wilde ik dat ook niet meer. Maar toen wilde ik alleen maar dat alles weer gewoon was en, en lekker samen speelde. Nou, en ik was benieuwd. Dan het veulentje van Lisa. Ja, het is een mooie. Moet je misschien drinken. Ja, lief hè? ja Het is net of hij een stuk uit Lisas buik hapt. Nou, Zo'n veulen moet toch alvast hebben. Jij wilde toen niet meen dat hij eruit aan het komen was, hè? ja was je kwaad omdat ik rotdingen dingen zei over je moeder? Ja, me niet had gelijk. Ze is echt aardig. Hey, en weet je? Nou? Je moeder, die had bedacht dat ik mee mocht. Mijn vader helemaal niet. Van hij mocht het eigenlijk niet, dat hoorde ik later. Hij was liever zonder mij. Maar was hij toch wel aardig? Maar soms. Oh. Nou, hij vertelde wel dingen die waar zijn. Over wapens. En, en dat je mensen die van wapens houden nooit vertrouwen moet. Ja, daar had ik gelijk in, David. Maar soms dacht hij ook steeds dat het allemaal zijn schuld was. Nou, in die stomme gedachten mocht je niet storen ook nog. Ik ben blij dat ik niet zoals mijn vader ben. Hé, hey, kijk. Ja. Nou heeft het Wernitje genoeg Ja. En daarom gaat hij nou liggen, zeg ja. Dan slaapt hij een, een hele tijd. Lief, hè? Ja. Jij vindt zo'n vuur erg lief, hè? Ja. Dan wil jij natuurlijk net zoveel kinderen als je moeder. Nee. Nee, dat wil ik niet, David. Ik ben ook niet zoals mijn moeder. Ik ben Manja. Dit was het achttiende en laatste deel... Van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was V.C. Herone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. Aileen, de Corrie van der Linde, David, door Olaf Wijnands. De overvaller was Hans Hoekman. De verslaggever Hans Karstenberg. De presidenten was Joker Reitsma-Hagelen. Voetman, Hans Veerman. Janzoe werd gespeeld door Eva Jansen. Inspecteur Malderor door Jan Burkes. En Imper3 door Frans Vassen. Foei en Groei waren Donald de Marcas en Gerry Mantel. Dr. Fraunliep was V. Sierrone. Magna, Gerry Mantel. En Stem, Paula Major. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurden... Technische realisatie, Jan Bosboom, B. Gechtenbach, Willem Scheijgrond en Max Westra. Regie, Ad Leupler.